Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Schiphol is rond deze tijd de staking van het grondpersoneel van de KLM voorbij. Ze legden het werk neer vanwege onenigheid over een nieuwe CAO. Een vakbond FNV wil onder meer 8% meer loon in twee jaar tijd... en meer mensen in vaste dienst. KLM noemt die eisen onverantwoord en onrealistisch. De luchtvaartmaatschappij heeft volgens de FNV... bijna 30 Europese vluchten omgeboekt vanwege de staking. De autoriteiten op de Bahama's verwachten dat orkaan Dorian ook vandaag en morgen nog veel schade zal aanrichten op de eilanden. De orkaan kwam aan land met windsnelheden tot 300 km per uur, maar is nu iets in kracht afgenomen. Over de precieze omvang van de schade tot nu toe en eventuele slachtoffers is nog niet veel bekend. De premier van de Bahama's noemde deze dag waarschijnlijk de treurigste en ergste van mijn leven. D66 komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel dat euthanasie mogelijk maakt voor mensen op hoge leeftijd die vinden dat hun leven voltooid is. Nu is euthanasie alleen mogelijk bij ondraaglijk lijden door een medische aandoening. In het D66-plan kunnen ouderen die willen sterven zich melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener, de zogenoemde levenseindebegeleider. En die moet in een paar maanden vaststellen of de ouderen vrijwillig voor euthanasie kiest en ook worden alternatieven besproken. Huizenbezitters die kunnen vanaf vandaag weer subsidie aanvragen voor isolatie van hun woning. De overheid heeft daarvoor een potje van 84 miljoen euro beschikbaar gesteld. Iedere huiseigenaar kan 20% van de totale kosten terugkrijgen, tot maximaal 10.000 euro. En de Amerikaanse acteur en stand-up comedian Kevin Hart is zwaar gewond geraakt bij een autoongeluk in Los Angeles. Hart is bekend van zijn rollen in onder meer Scary Movie en Jumanji. De bestuurder van de auto waarin Hart zat raakte de controle kwijt over het stuur. Daardoor belandde de wagen in een diepe greppel naast de weg. Zowel Hart als de bestuurder zijn met ernstig rugletsel opgenomen in het ziekenhuis. Het weer nog een mix van zon en wolken en het blijft overwegend droog. Bij matige westenwind wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Het waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar zandvoort.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 Dat is heel heftig. Ja. Je zou het niet zeggen. Nee. Nee. Ja, hij ziet er ietsje ouder uit. Maar... <laughs> en in het uh, tweede uur, dat hebben we wethouder Ellen Verheij. En die gaat iets vertellen over uh, de formule 1 in Zandvoort. Want Zandvoort heeft er zin in. En Gerard Scholten komt iets vertellen over de situatie in de Duinen. En daar gaan we een lang gesprek mee voeren. Inmiddels is het aan tafel aangeschoven dus Hella Wanders. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Want er gebeurt zoveel en er verandert zoveel. En ja, en de blauwe tram is er natuurlijk ook bijgekomen. Ja. He? Dus ja, het, is, ja, uh, het, is, het is heel breed. Ja, mij valt meteen een, een onderwerp op: koken voor mannen. Wat mm -hmm. een storm daar. Het loopt enorm goed, ja. ja? Echt groot succes, Dan echt enig. Een, een beetje koken, maar. Nou, uh, geef je een keer op. Die kunnen niet. Nou ja, ook als je een beetje kan koken, het is echt uh, het is ontzettend. Het is, het is, het is niet het alleen maar leren, gezellig. ja. Gezellig. Nou, het is ook wel leren, maar het is ook ontzettend gezellig.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 je zit op een van mijn Facebookpagina's een soort dagelijkse tekeningen die hij uh, Prachtig, maakt. Hè? Echt heel leuk. Ja, ja dat is leuk. ook echt ontzettend leuk, die tekeningen En dat kan hij heel heel ja. erg leuk doen. En het is wel mooi dat je nou, dat Nou, welke dan heb je nog uitrekt? heel specifiek die je even noemen wil? Want uh, we, we, we vliegen door de tijd heen als ik, ik het leuk zo mag zeggen. is om te noemen. Is bij Pluspunt is nieuw op vrijdag. Dat is happy hour voor biljarters. Van 4 tot 6 uur.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 Ik dank je voor je komst. Het Dankjewel. is uh, heel erg ja, leuk, leuk om uh, ga ik uh, te een worden. Een heerlijke kop koffie. Ja. <laughs> nou ja, precies. Dankjewel <laughs> en, uh, dank je wel. We gaan even luisteren naar de live.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 ja zo, zo. Ja, overblijft op school is ook niet graag nee nee nee er is nee, dus altijd het uh... is niet veel tussen een paar euro ja. maar ja de vrijwilligers moeten betaald worden je hebt natuurlijk uh, materiaal. M -m materiaal nodig voor knutselen uh,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 Uh, wat is dit er in een plaats? Hoe komen we daaraan vrijwilligers? Welke kanalen kunnen we aanboren? Dus ik ben een beetje landelijk aan het netwerken eigenlijk. Ja, een dagje zandwoord van de. Dagje zandvoort, ja, de zon ja. schijnt heerlijk. Ja, dat geen is straf. ook niet zo'n straf. Nee, <laughs> precies. Is het moeilijk om mensen te vinden of uh, is het eigenlijk loopt dat vanzelf wel? In sommige plaatsen gaat het vanzelf. Dan uh, ja, daar hoef je heel weinig te doen. En een andere keer dan daar niet. Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om geen ouders.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 Ik ben in Zandvoort geweest met een Amsterdamse bioscoop exploitant Cor Coppies. Die had de CineTol gehad, maar die had nu CineCenter. En daar zat ik in het bestuur van een, ook een soort filmclub. Dat was alleen maar de naam. En die was wel geïnteresseerd om in Zandvoort een bioscoop te beginnen. De monopol was afgebrand, dus we konden er ja. niet meer in.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 Dat kan ik me wel goed voorstellen. Kent ja. die bioscoop op de raak? Nou ja, dat de is ontzettend deel. gezellig en uh, dat, uh, ja. dat trekt enorm aan. Iets en je kan zaal. kiezen. Dus als de ene film. Ja, uh, ja. dan denk je nou: ik ga naar die andere film. En wij kunnen niet kiezen, we hebben gewoon maar één zaal.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 Blaadjes, en als je daarop klikt, dan kun je, ja, je het ziet lezen. Je is op een gegeven moment dat het anders wordt. Hè? Ja. Daar is dus Bram in Dat is een verbetering. treedt treedt erop. Ja. En Bram is al, geloof ja. ik, 86 en die maakt nog steeds het blad. Ja. Geweldig. Thijs, we willen je bedanken voor je komst. Omwille van de tijd gaan we dit uh, afronden, want we gaan naar het nieuws van 11 uur. Oké. Okay.